Iedere sport en competitie heeft zijn eigen podcast. Dat doet het belangrijkste ook. Volleyball, tweede klasse F, regio-last. Dan kunnen we dit seizoen kampioen worden. Dit is seizoen 4, aflevering 4. Kroniek van de kampioenschap. Met Koer de Keijzer. En Bouke Smit. Heel ja, goed. Bouke Smit, hoe gaat het met jou als mens? Um, ik heb het druk. Ik ja? uh, draai de hele kliniek in meentje. Samen Tuurlijk. met de assistentes natuurlijk. Hoe komt het? Uh, mijn baas is op vakantie. Ah, oh, ik was even bang dat er werkt corona eh uh, outbreak was nee, zo. Nee, er was ook nog een corona outbreak, maar dat was nadat mijn baas al op eh uh, vakantie was. Ja. Ah, oké. Okay. Dus eh uh, okay. alle assistentes waren ook allemaal ziek en het was eh uh, best lastig, maar Ja, vast, allemaal dan. overleefd. Dus eh uh, nog niemand eh uh, boos weggelopen. Maar dan de, hoe, dan draai je gewoon hele lange dagen voor hoe, hoe werkt dat? Ik draai wat langere dagen ehm um, maar we we zijn ook gewoon af en toe dicht. Je hebt hier een hele goede dienstregeling oh ja. en die eh uh, ja, die vangt alles op wat wij niet eh uh, op kunnen vangen. Gelukkig. Ah oké. Okay. Dus dan dan dan wordt je gewoon een uh, dierarts verder opgestuurd als je zeg maar als je ja, uh, niet terecht kan. Krijg je krijgt ja. te horen van eh uh, joh, ik heb geen dierenarts eh uh, ik ga je naar de dienst doorsturen. Ah, dat is gewoon een aparte soort van eh uh... Ja, het Partners. is eh uh, wij hebben eh uh, binnen Nijmegen heb je een dienstkring van een ja, een 10 praktijken ongeveer. Mhm. Mm ehm um, en die doen allemaal overdag dienst. En zo nou, kan je ja. dus ook regelen dat je soort van op vakantie kan en dat je nog steeds wel zorgt dat je patiënten verzorgd worden. Ja, precies. En dan heb je dus tot 10 uur 's avonds dienst en daarna moeten mensen gewoon naar het dierenziekenhuis in eh uh, ja. Arnhem. Arnhem. Arnhem. Dus Dat was vroeger naar ja. bij ons in het dorp eh open te huisartsen. Ja. Je had het drie huisartsen die dan zeg maar een soort van in het weekend eh elkaar een beetje aflosten. Ja. Ja, makes sense. Oké, okay, de... maar eh uh, nog gekke dingen meegemaakt? Eh uh, zat gekke dingen, maar ik denk niet dingen die interessant zijn voor de podcast of waar ik echt <laughs> over mag praten zonder de AVG een beetje over het eh uh, te overtreden. Oh. Hebben die ook privacy hè? Eh uh, ja, nou voornamelijk de basis van de van die telefoons. Oh. <laughs> Ik hoorde dus laatst onderweg van, van Duim dat die dus niet meer animal crackers kon maken. Dat was bij Lubach volgens mij. Omdat de dieren in de dierentuin ook portretrecht hebben tegenwoordig. Oh, serieus? Dan ja. dan oké, okay, bijzonder. Ja. Dus je kan ja. niet zomaar meer beesten filmen zonder dat ze daar eh uh, toestemming voor gegeven hebben. <laughs> De, maar moeten de beesten dan toestemming geven of moet moeten de mensen die de beesten verzorgen toestemming geven? Ja, ik denk niet dat er gewoonillaan een handtekening heeft. Eh uh, is die, die kan je geen ik weet geen kwitlijst tekenen, niet, maar. <laughs> nou ja, even een handtekening, maar. Wat eh Oké, maar je bent dus gewoon eh uh, moe. Ik ben wel een beetje gaar. Ja. Dat eh uh, was een pittig weekje. En nu eh uh, bijna volgende week meer vrij of is het dan eh uh, Nee, nog een, dus, uh, <laughs> nog een week. Dus eh nog een week. Alles oké. Ja. Heel mooi. En hoe is het met jou? Ja, top. Ik heb eh uh, eh uh, mannenweekend. Oké. Okay. Dat wil zeggen eh uh, Mike is een weekendje weg en eh uh, Stefan en ik zijn een weekend eh uh, met ze tweeën dit weekend. Dit weekend, ja. Leuk. Hij ligt net op bed. Ik heb hier de babyfoon. Net. Nice. Dus als ik even weg moet dan hoor in het, maar eh uh, meestal als hij slaapt dan slaapt hij. Heel goed. Ja. En eh uh, we zijn eh uh, vorige weekend ben ik met hem uh, was ik ook even met ze tweeën. Hm. Toen ben ik met hem naar het eh uh, Nationaal Militair Museum geweest in Soesterberg. Oh supercool. Dat was leuk hè? Ja, ik ben er ja. geweest. Ja, samen met Renske. Ja. Ja, en het is het is je denkt dat het niet echt een plek om een kind mee naartoe te nemen, maar ze hebben er zo'n vet als awesome een speeltuin. Ja, klopt ja met al al die de, ja, ik heb daar jaloers naar zitten kijken van ik ben er niet geweest. Ja, ze hebben echt een, een, Ja, echt, ze hebben dus een een houten tank. Ja. Met met nou, allemaal knoppen met met ge, met, met geluidseffecten. Ja. Ze hebben een, een, een helikopter uh -huh. met een glijbaan aan de, aan de achterkant. Dus je kan zeg maar in de helikopter klimmen en dan aan de achterkant weer uitglijden. Ja. En een enorme duikboot. It's fucking awesome. Het, het ziet er echt mooi uit. Eigenlijk daarvoor alleen al. Als je een museumkaart hebt ja, en je hebt kinderen. Gaan. Ja, gewoon gaan. Gratis tip. Gaan Ze vinden het National sowieso tof. <laughs> ja, ja er werd zo kon. Nou ja, ik was even eens twee, dus die. Ja, kijk hier is al niet eh uh, niet half uur eh uh, bestede aan alle bordjes lezen, maar eh uh, het, het nee. ziet er wel tof uit. Dat zijn wel grote machines en eh uh, Ja, supergaaf. Ja, precies gewoon met je vliegtuigen en eh uh, tanks. Ja. Dus uh, nou, eh uh, ja, gaat het steppen als je museumkaart hebt of of niet, maar dan moet je betalen. Ja, eh? National Military Museum, is super. Het is eigenlijk de moeite waard, ook al moet je betalen. Huh. Serieus? Hè. Het was een zware week zei. Je. Ja, ja, ja. Sorry. Die knipperde eruit. Geeft helemaal niks. Eh uh, nou, over sorry gesproken. Excuses en rectificaties? Ehm um, nee. Mix-up? Nee, daar was nee. niks. Dan eh uh, wou ik het met jou hebben over eh uh, de situatie. De situatie zoals die nu is. Ja. We hebben eerst de wedstrijd gespeeld. Ja. Vertel. En eh uh, ja, we zijn even een beetje met onze neus op de feiten gedrukt eh uh, bouwgesmid. Oef. Dit klinkt niet eh uh, niet positief. Nee, nee, we speelden tegen Keistad. Ja. Amersfoort uh, eh we speelde daar thuis gisteren. En eh uh, het ging eh uh, vrij rap met ehm um, afmeldingen. Ja. Wie vaarde er allemaal niet? Het ging best wel hard. Eh uh, Alex was er niet, hij was net bezig met zijn eh uh, met zijn werk ergens in Noorwegen vissen. Ja. Eh uh, Fouter is op vakantie. Hm mm hm. Eh uh, Pieter die was eh uh, positief, dus die eh uh, zat ook thuis shit en toen op de dag zelf had Bert ook nog eh uh, last van zijn buik. Oh man. Ja. Drama dus dit. ja, dus ehm um, we hadden al eh uh, want we hadden natuurlijk maar één midden met Daniel. Ja. Dus hij had één stil... midden, één passerloper, één dia en een libero. Of wat? Ik kijk wel wat het ehm um... We hadden eh uh, voor onszelf alleen maar een eh uh, hadden we hadden twee uh, paslopers, een dia, één midden en libero en twee spelafwisselaars. Ja, en dus wel uh, genoeg ja, spelafwisselaars. Ja. Ja, we hadden genoeg spelafwisselaars. Dus eh uh, wat hadden we gedaan? We hadden ehm um, Stefan Lijnen. Hm mm hm. Die hebben we even uit de heer 3 teruggehaald. Oké. Okay. En we hadden een midden uit de heer 6. Mooi gevraagd, want heer 5 spelen tegelijkertijd. Super goed geregeld. Aha. Uh -huh. Dus ehm um, was eh uh, Walter heet hij? Oké. Okay. En ehm um, nou ja, die had toevallige keer een oefenwedstrijdje tegen Heren 5 gespeeld en maakte traint Heren 5 tegenwoordig. Dus Maarten zei: "Nou ja, als we dan iemand van Heren 6 moeten vragen, vraag dan Walter maar." Ja. Yeah. Die heeft echt prima gespeeld. Echt heel verdienstelijk gespeeld. We hebben al gezegd, moeten wij hem niet gewoon inlijven als eh als derde midden bij Heren 4? Ja. Doen? Ik denk dat dan eh uh, dat dan Heren 6 een beetje boos wordt eh uh, dus als je luistert eh uh, sorry oh. sorry. <laughs> maar we hebben interesse. Is er is er eh uh, ruimte voor een transfersom? Of moeten er we maar gewoon eh krijgen die Ja. Dus eh uh, ja, nee, dat was eh uh, dat was dan nog wel een soort van lichtpuntje. Ja, maar verder verder was het natuurlijk eh uh, lastig. Ehm um, ja, met alleen eh uh, alleen Stefan Lijnen en de tweede speelvolder. Ja. Eh uh, op de bank wat was het, was het uh, moeilijk? We zijn begonnen eh uh, wel goed. Eerst zet die pakten we zelf. Ja. Ik eh uh, ik zit ook even naar de score te kijken. Is ehm ja. uh, eerste set was het tegenstander ook nog niet zo in vorm denk ik. Of Nee. Nee, het was eh uh, er uh, waren van. bij het inslaan eh uh, zagen we een hoop lange mannen, dus we dachten oké, okay, het zijn lange mannen, maar ze spelen wel tweede klasse. Ja, dat betekent waarschijnlijk dat ze gewoon niet zo goed zijn. Oké. Okay. Maar dat viel tegen. Het was het was wel technisch gewoon best wel een goed eh uh, goed volleybalteam. Ja. Eh uh, ja, dus de eerste set eh uh, uh, 25-22 zie ik staan. Ja, gewonnen inderdaad. Eh uh, ja. pak ook even de wedstrijd erbij. Ja, toen hadden we nog wel de spirit. Dat ging nog er wel goed. Pellen was heel goed. Ja. Maar die werd er uitgehaald voor de tweede set. Oh, dat is raar. Ja, eigenlijk om te ja, om te kijken hoe het dan met Maarten ging was het het argument. Daar moet ik het nog even met de coach over hebben, want ik weet niet of dat nou zo slim was. Nee maar daar eh uh, toen zakte het in. Hm hm. En dan zijn we nooit echt meer van bij gekomen. Derde set hebben we nog heel eventjes een oplevingetje gehad. Maar ook eh uh, ook de en het ehm ja, ook de vierde set hebben, hebben we hebben verloren. Dus het is eh uh, de eerste begonnen en dan eh uh, laatste eh uh, drie hebben we verloren, dus dat werd het 1-3. Uh, ja. ja. Ja, het is uh, het was 16-25, ja. 18-25 en 15-25. Ja. Nou ja, dat zegt dat er nog dat, genoeg uh, over de, over de de verhoudingen. Ja en ik denk niet eh ik eh uh, als ik het zo zie dan denk ik niet dat alleen die wissel het gedaan heeft maar nee het wel met een je nee. eens in in ons eh uh, laat ik het eh uh, kamp semi kampioensjaarmaars aan uh, aan halen. Ja. Als er daar een team stond wat werkte, dan werd daar eigenlijk niet aangesloten. Nee, nee en ja. Ja, het was een tactische keuze. Ik snap ook ergens wel waarom je het doet van je wil ook even kijken hoe want Maarten is natuurlijk niet 100% fit dus ze wilden gewoon even kijken. Ja, hoe valt dat? Maar daardoor Ja. Ik zeid niet. Je had de rest daardoor. gewoon uit de flow. Doe dat dan de 3e set ofzo nee. als je ja, als je precies. twee sets voorsprong hebt ofzo. Ja. En uh, ja, uh, ik vond Pell ook gewoon de beste man op het veld in de 1e set, dus dat was ja. Ja, dat is dan een beetje gek dat hij daaruit hoort gehaald. Ja. Ja. Maar toch eh uh, kijk, dat is dat is aan de coach. Dat is denk ja. ik ook eh uh, gewoon een beetje team leren kennen. Uh, Joost ja. kende ons natuurlijk al zo lang eh uh, dus uh, ja, dat, ja, en die had ook een andere stijl van coach. Ja dat ook. Maar je hebt jullie nou gecoacht even voor een uh, eh uh... Arianne is Simons nieuwe eh ja. trainer coach. Ehm um, okay. En volgens mij heeft zij nog niet super veel wedstrijden gecoacht, nog relatief jonge jonge jonge teams. Ja, en dus het ik... kan ook ja. zijn eh uh, want vrouwenteams hebben vaak een wat andere dynamiek misschien. Ja. Eh uh, dat ze een beetje bang is om mensen voor het hoofd te stoten. Want ja. Nou, ja, we hebben het in in het in de in de teamvergadering wel uitgebreid over gehad hoor over eh okay, okay, sociaal okay. wisselen en dat soort shit. Dus eh uh, ja, gewoon gewoon eh uh, ja, dan dan is dat niet zo waarschijnlijk. Ja. Yeah. <laughs> ja, het is gewoon gewoon ja. Voor zeldig repakt het goed uit hè. Het is ook eh uh, ja, blijft eh uh, ja, uh, geisse. Maar waarschijnlijk precies. hè was het niet eh uh, was het toch niet een extreem succes geweest met de opkomst die jullie hadden. Nee, nee, dat is het. En eh uh, ja, het mentaal zakt net echt helemaal in elkaar. Zij waren wat dat het wel echt wel goed. Ja. Ze bleven bleven weet je wel hard juichen. Ze telden letterlijk. Zij vierden dus elk punt met gewoon heel hard te roepen welke welk nummer welk punt ze hebben gehaald. Dus dan zo okay. en dat is 5 hè, 6. Tot volgens mij bij de bij de 20 gingen ze weer aftellen zoiets. <laughs> oh, ja, dat is zo ja. ja. grappig. Ja, een goede goede psychologische oorlogsvoering. En ja. het was ja, het was het waren dus eh uh, uh, lange gasten. Ja, dus hadden een, een goed blok. Hm mm hm. Ja, en als dan het spelverdeling niet helemaal lekker loopt, dan ben je dus heel vaak zij tegenover van tweemansblok. Ja, en dan kan je het enige wat je dan kan is prikken of er heel hard inslaan. Ja, maar als het omdat het dus relatief lange gasten waren, was het dus eh uh, ja, precies, dan kreeg je meestal best wel goud terug. Ja. En ze hadden ook een goede service. En dat daar, okay. daar kwamen we ook niet altijd even even goed onderuit. Ja. Een irritatie zoveel weer ehm um, over en weer binnen binnen jullie team of binnen team ja, ja. precies dat ja Ja dat eh er, ja gewoon mensen ook niet helemaal precies hun taak meer wisten ofzo weet je wel dat, dat althans, het althans het leek alsof een beetje als iedereen een beetje voor zichzelf bezig was ik, ik zelf ook hoor ik was in het begin met ook echt van de laatste set echt aan het proberen te forceren weet je wel eh ja. uh, zeker eh uh, alles eh uh, ze maar achter de 3 meter die heb ik nou volgens mij heb ik de laatste 4 ballen gewoon in het net geslagen ofzo dat is echt niet oké okay. Nee eh uh, maar ja het is dan toch een beetje mijn eh uh, mijn makker ofzo als ik dan als je dan denkt van ik moet hier het verschil gaan dan maken en dan, dan ja ja dat je daar een beetje te ver in doorschiet. Ja, precies en dan ja nee letterlijk ja, het is nou niet letterlijk. Maar ehm um, figuurlijk. <laughs> oh nee, ja. ook niet eigenlijk. <laughs> ook <Right>. niet. <laughs> <laughs> het, het is gewoon uh, ja, ja, je bent gewoon aan het forceren. Dat is het ja. en, en, en en eigenlijk figuur, moet ja. je dan gewoon weer eh uh, terug naar de basis. Ja. Basisje setupje aanval opzetten. Ja. Ja. Alleen als dat dan er voor je gevoel niet uitkomt, dan probeer je andere dingen inderdaad. Ja. Ja, precies dat. En en het grappige is dat dat idee dat wat vorig jaar bel onze onze kracht was. Hm mm hm. Dat we zeg maar een vrij eh uh, hoge onder ondergrens hadden. Ja. En dan zakt we nu een beetje doorheen. Dus nou ja, laten we hopen dat het ligt gewoon aan het feit dat het de eerste wedstrijd was en dat we niet zo een hele brede selectie hadden. Ja. Maar uh, alle ja, kampioensaspiraties moeten een klein beetje in de koelkast, denk ik. Ah, oh, maar in ons kampioensjaar hebben we ook 3 wedstrijden verloren ofzo, dus. Dat is zo, ja. Yeah. Ja, volgens mij hadden we er stiek op 3 die niet helemaal gingen zoals wij wilden. Oké, okay. ik dan na. Ja, dat dacht ik. Maar ja. Ik weet nog wel dat we één wedstrijd toen met 3-1 gewonnen hadden. Toen waren we zo gaai, hè. Ja, en dat was voornamelijk omdat dat tegen zeg maar uh, welke welk team was dat ook weer die die oudjes dat we gewoon ja. een setje hebben laten liggen tegen die oudjes. Ja. En volgens mij was dat ook die plek met die superpartijde gescheid. Is dat voor vo vo leer? Ik ik denk het ja. Ja, volksmaar wel. Nee, het was in die dat is niet voor leer. Nee, het was een andere ja, met een die andere hal. met die kantine uh, naast de hal en waar je dan dan via de kantine de hal in loopt zeg maar. Ja. Eh uh, hoe heet die tent ook al? Eh ik weet het niet meer. Waar nee, nou. Ja, ah, maakt het gewoon niet. Me uit. Nee, precies. Dus eh uh, ja, eh uh, jammer. Ja. Alles bij elkaar. Dat is een beetje de conclusie. En eh uh, ook binnen het team wel wel zicht op eh uh, vooruit eh uh, zeg maar niemand die er in blijft hangen. Nee, het is eh uh, ehm um, ja, dat er was wel relatief snel eh uh, wel eh uh, gerust in het eh uh, ja. ja, in uh, ja, precies. Want nee, wij moeten gewoon beter aan trainen. Eh uh, we hebben afgelopen maanden veel getraind op eh uh, op uh, service. Oké. Okay. We hebben wel wel, wel wat eh uh, wat te winnen viel. Ja, ehm um, even kijken hoor. Ik zie oh kijk, hier we hebben we nog een eh uh, analyse van Daniel in de app. Ja. <laughs> yeah. Oké, okay, vertel. Veel servicefouten, weinig afblokkering. Paasend was de helft route, de andere helft bleef hangen op de 3. Dus minder keuzes aanvallers. Teamgroep probeerde goed te maken door nog harder te slaan serveren enzovoort. Door naar de mindset werden die beter scoren. <laughs> yeah ook wat gefit op elkaar... in de wedstrijd. Dat moeten we buiten de wedstrijd doen. Dat als spiraalwerking werkte. Weinig wissels. Ja. Daniel zegt dan... het is mooi, hij heeft duidelijke... management, management cursussen gedaan. Ik zie veel kansen... van het begin van het seizoen... en duidelijke trainingsdoelen. En dan volgende week. Nice. Toch een puntje gepakt. Ja. Nou ja, het en is John ook weer waar. Wil, John wil graag dat wij betalen... voor zijn anger management cursus. <laughs> Oké. <Okay. hums> Kijk, wel humor dus. Die... Ja, ja, dus de verrusting was een er vrij eh uh, vrij snel. Ja. Eh uh, ja. Maar die had eventjes tijdens de wedstrijd een momentje, denk ik dan. Ja, die ehm um, die die kan ook een beetje die kan ook balen. Dat is natuurlijk een libero ben je super afhankelijk van eh uh, wat er verder nog gebeurt. Ja. Dus als je een goede pass geeft en vervolgens verneukt door aanvaller, dan kan ik me heel goed voorstellen dat je gefrustreerd raakt uh, als eh uh, ja. als libero. Dus die eh uh... maar juist dan moet jij je koel cool bewaren. Ja, ja. Ik ben ja, is... Michiel had dat in het begin ook best wel eh uh, maar dat is echt heel heel erg bijgetrokken. Klopt ja. Dat is eh Dat zo, is ja. echt heel erg eh uh, heel erg veel beter geworden. Ja. Dat eh uh... Ja, dus ja, nou ja, binnenkort gaat John ook weer ehm uh, reizen, dus misschien moeten we Michiel alvast maar een beetje eh uh, warm maken. Warmen? Ja. Die is nu pas lopen, maar ik denk dat hij wel eh uh, eh de de backup libero moet zijn dat als hij dat wil hè eh uh, het was een ja. zeer goede libero. Dat treft zeker. Zeker. Veel spel inzicht. Ja, en inmiddels ook eh uh, ja, heel eh uh, gebalanceerd. Nee. Ja, rustig. Ja. ja. Ja. ja. Zo iets. Ja. Gebalanceerd. Ja. Ja. Ja. Akkoord. Ja. Ehm um, sponsor momentje. Yes. Wat heb jij Bauke? Ik heb eh uh, Ja, Gerstenot uit eh uh, Enschede. Oeh. Ook al eh uh, bekend als eh uh, volgens mij eh uh, Grolsch. Dan komt het uit Enschede toch? Ivoor Ivoor Twente, van Twente. Oké. Okay. Ja, achterhoek, achterhoek. Achterhoek. Staat er niet op? Nee. Blikbaar is het wel ehm uh, blijft het flesje eigenlijk nog van de brouwerij. Maar ja, um, sympathiek. Hebt geen bruikleen. Grolsch. Groenlo zet ESD. Ik weet het niet. Groenlo. Groenlo, ja. Ja, Groenlo. Oké, okay, dan heb ik niks gezegd. Het is het Groenlo. Groenlo. En heb jij gewoon een puusje? Het is gewoon een puusje. Oh, okay. zie je wel. Ik was niet gek. Het is gefuseerd met de Enschedeze brouwerij. Eh en bla bla bla, bla bla. Ja, volgens mij volgens mij toch wel Enschede. Oké. Okay. De brouwerij is ten einds gegaan. Volgens mij wel. Ik doe ik ja, voor. Ja, brouwerij is in ineens gegaan. Pam. Gelukkig. Ehm um, ja, het is gewoon een normaal eh uh, normaal pilsje, geen eh uh, geen beugel. Ehm um, en eh uh, ik ga eens even kijken hoe die open gaat. Als die netjes het niet. Die lekker. Lekker. Wat heb jij voor ons? Ik heb een iets exotischer, maar het valt ook eigenlijk wel mee hoor. Ik heb een eh uh, Peroni, Peroni. Yes. Peroni? Nastro Azzuro. Het okay. is eh uh, een pilsje ook. Uit eh uh, uit Rome. Lekker. Ja, ik ja, nou ja, het is gewoon een eh uh, een gewoon een bills bushes eh? bushes oké okay. neo komt hij komt hij bills netjes schenken mij mm win -hmm. pas ook erboven. Mimi mimi mimi. We zijn weer terug. Nou, ja, hoe smaakt hij? Ehm um, ehm alsof het te groots is. Ja, dat is niks. Er is geen buiten te vallen. Nee. Nee niet echt. Nee. Dit is ook gewoon een eh uh, laten ja, een, een, een vrij licht bultje. Oké. Okay. Ja. Goed, uh, goed de rasbiertje. Ja, groter staat iets iets zwaarder, denk ik. Ja, dat hebben 5% is. Hm? <coughs> oh nee, is, uh, gewoon zwaarder kwasmak bedoelde ik. ik. Ja, ja, het is 5% toch? Of... Deze is ook 5%. Ja. Is dat niet de regel dat als je van die standaard pultjes hebt dat 5% moet zijn? Ik weet het niet hoor. Vast. Is het maïs in? Maïs? Ja. Italiaans maïs. Dat is gek, toch of niet, voor bier? Eh uh, ja water, gerstmout en hop. Punt. Ja, zit hij daar geen water, gerstmout, Italiaanse maïs en hop? Oké, okay. weer. Nou, is hij zoet of niet? Ja, dan napot ook wel mee. Hm. Ze zijn natuurlijk bezig met het eh uh, opwarmlijstje. Ja. Eh uh, en ik vond het eigenlijk wel een goed idee dat we gewoon elke keer zelf ehm uh, eentje verzonden. Alle ja, allebei eentje uh, in de vorige keer hebben we ook allebei eentje toegevoegd. Ja. Dus wat we het volhouden dan is dat lijstje snel vol totdat de mensen zeg maar eh uh, die luisteren zeggen: "Hey, misschien is het leuk als je dit toevoegt." Ja. En we kunnen ook gewoon drie per keer toevoegen. Dat eh uh, eentje voor jou, eentje voor mij en eentje van de luisteraar. Of dat vier, kan ook. Of 12. Ja. Alle suggesties zijn welkom op Flicker alles gewoon in die lijst. Misschien is dat het beste. Ja. Chroniek van de kampioenschap@gmail.com voor je suggesties of eh uh... onder vermelding van eh uh, Flicker alles maar in die lijst. Ja. Ja, dan kunnen we het beter uitfilteren tussen al die andere mailtjes ja, die we krijgen. Ja, daarom. Eh uh, je kan de lijst kan je vinden op eh uh, eh uh, tinyhuren.com/opwarmlijst. Heel goed. En uh, en we zoeken dus uh, nummers om aan te zetten tijdens eh, tijdens het, de warming up. In slaap warming up. Dat is het. Ja. Dingen. Of ja, of ik vind het ook wel lekker om zeg maar aan te zetten in eh uh, in de auto voor uitwaatstrijden. Dus het is een beetje ja, een beetje al. Opsweepunt. Ja. Maar het moet wel wel lekker lekker hype eh uh, lekker ja. lekker ja. uptempo een beetje nice. Ja, precies. Oké, okay. heb jij iets ze zonne? Ja, ik kom wel er toch achter dat ik toch een beetje van de gitaren bent. Jij valt meer van de de funk, funky eh uh, funky shit. Dat, dat dat gaat mijn selectie van vandaag je verbazen, maar prima, hè? ja. Oh ja, ja oh, ik ben okay. een nieuw minuut. Ja. Eh die voor mij dan weer niet. Ik eh uh, ik zit gewoon nog weer lekker in hetzelfdezelfde potje te roeren. Ja. Kun je dat een uitdrukking is, maar anders bij deze. Ja dikke van Dale luisteren jullie mee? Ja. In hetzelfde potje roeren. Ehm um. <laughs> Ik zat vandaag eh uh, eh uh, wat ik aan het koken en ik had mijn ehm um, ik heb een lijstje gemaakt met allemaal middelbare school uh, muziek van alle gebrande CD's die ik toen ik maakte toen mix CD's. Ja. Eh yeah. uh, en eh uh, uh. uh, ja, en die heb ik allemaal eh uh, die CD's heb ik nog, die heb ik ze wel ja. ook uh, ja, ehm um, had ik natuurlijk ook dingetjes voor ontworpen, weet je, het labeltjes en eh uh, en eh uh, cover art en zo. Natuurlijk. Dus ik heb toen ja, dus ik heb al die shit voor weer op Spotify stond achter elkaar gezet in eh uh, in één Spotify lijstje. Nice. En dat ik aan staan vandaag op shuffle. Het is heel lekker. En toen kwam één nummer voorbij dacht ik: "Ja, niet komt erin." En dat is Lim Biscuit met Breakstuff. Lekker? Lekker. Ja. ja. Dat is wel ja. Ja. En eh uh, en Doet je uh, nou een package song? Thank you for for Breakstuff en niet Nucky ofzo. Had ook gekunt. Ja. Zeker, zeker, maar Breakstuff is voor mij nog net dat tandje. Ja, nou ja, wat uh, Drowning Pool ook heeft, weet je al, gewoon ja. alles moet stuk. Ja. Ja, okay. en dat eh uh, dat dat werkt bij mij. Nice. Dus eh uh, bij deze uh, Tanny Europe.com's opwarmlijst Lin biscuit toegevoegd met Breakstuff. Oké. Okay. Wat heb jij bij jou? Ehm um, ja, ik zat ook naar te denken van wat wil ik nou weer toevoegen aan deze lijst? Hè, want eh uh, ik ben een hè, beetje van de funk, beetje beetje bluesy is het vaak bij mij, dus ik dacht ik ga eens een beetje ja, even naar een ander genre. Ehm um, ja, een beetje de eh uh, dubstep in. Oh, ja. Ehm um, dit specifieke nummer was mijn nummer wat ik altijd aanzette. Dat of het werkte, dat daar kunnen we over debatteren. Ehm um, maar als ik echt eventjes moest gaan studeren, even moest ophypen van ik ga echt even wat doen. Ehm um, ja. en eh uh, ja, die herinneringen heb ik er dus aan. Eh uh, maar dat is eh uh, Doomsday van Nero. Oké. Okay. Ik eh uh, ik ken het niet. Maar de ik ga de het mensen zo, uh... die eh uh, volgens mij eh uh, er was ook een eh uh, computer ehm uh, of nee, een game programma wat het eh uh, heel vaak gebruikte. Volgens mij was dat Power Unlimited ofzo. Um, oh en en je zal hem wel herkennen als je er naar luistert. Dat eh uh, Oké. Okay. Maar hij is zo lekker eh uh... Thursday Nero. Ja. Oké, okay, zodra wij eh uh, ja. de microfoon eh uh, op de haak hangen. Ja, gaan we fluistertjes. En het er like. is trouwens de artiest is Nero en uh, het nummer is Thursday. Sorry. Ah, andersom. Ja. Cool. Oké, okay. uh, tinyurap.com/opwarmlijst. Nice. En dan eh uh, suggereert het eh uh, draaiboek dat wij moeten gaan praten over de komende tegenstanders van eh uh, Switch heer 4. Ja. Waren er niet. Ik vroeg me gewoon even af, heb jij al een update voor jouw eh volleybalcarrière? Ik ga volgende week eens even kijken ergens. Oeh, hmm. wat eh uh, waar ga je heen? Ehm um, ja, naar naar naar Malden nu eh uh, nog. Oh ja, Malden ja. Uh, ja. En voor Kasa moet nog even gepland worden. Top. Ja, oké. Okay, nou dan hoor ik het de volgende keer wel hoe dat, hoe dat het gaan is. Ja. Even kijken. De volgende wedstrijd is tegen ja. Boni Heren 2. Boni even kijken ja, als sorry. ik jullie daar mee pak en ik zeg programma dan zien we Bonnie Heren 2. Dat is op vrijdag 7 oktober om 08:30 uh, in de Galgenaar. Oké. Okay. Zij hebben hun eerste wedstrijd verloren ook met 3-1 van uh, Gemini. Oké. Okay. Eh uh, ook 3-1 zie ik ja. hier. Iets meer gewaagd dan elkaar zie ik ook. Dus ze hebben één set gewonnen, dat was de eerste, een beetje in par uh, of onpar met jullie. Oh ja. ja. 25-19 en daarna hebben ze de tweede set met 11-25 verloren. Zo. Wat is daar gebeurd, joh? Nou, geen idee, ja. maar het was niet goed. Um, dan de derde set hebben ze zich nog goed verdedigd, 24-26 en daarna is het uh, afgelopen met 21-25. Oké, okay, nou gewaagde wedstrijd. Ja. Nou, nou ja, op de tweede set daar dan, ja. Yeah. Ja. Ja, we hebben nieuws. Ik eh uh, ja, je kunt eh uh, kijken naar die mallen op eh uh, fvfitbroni.nl/heren en dan een streepje 2 en eh minteken zeg maar, dat is een hoofdstreepje. /heren/streepje 2. Ja. Kijk. En, uh, ze hebben als teamfoto hebben zij het Nederlands team. Oh. Ja. Yeah. Ja, ik zat te denken dit is wel een hele professionele foto. Ja, ja ze hebben er 2 4 7 man eh uh, staf hebben ze bij. Ze. Ja. Oké. Okay. Ja. ja, nee, eh uh, dus eh uh, we kunnen wel gewoon de namen zien. Ja. Maar eh uh, wat ik wat mij vooral opviel is eh uh, dat zij twee spelers hebben die eh uh, nou ja, ze hebben over achter elke naam hebben ze de, de positie staan, dus uh, SV voorspelvleider en van voor midden eh uh, in B/M dus het is een buiten/midden. Hm mm hm. Eh uh, maar ze hebben ook twee man die zijn algres. Ja. Algemene reserves denk ik. Dat denk ik ook. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat daar de hoe dat hoe dat wat daar de dynamiek is. Ja. Die die moeten gewoon op alles invallen als het als de ja. mensen er niet zijn ofzo. Die, die beginnen gewoon standaard op de bank en kijken maar wat je doet. Maar dan kan je toch ook niet trainen op een bepaalde positie ofzo. Ja. Het ging deelde het werk ja of ze zijn dus heel goed. Ja, of ze zijn tering slecht. Eén van de twee. Het Eén. kan het kan letterlijk zijn aan de andere kant op. En ehm um, heb jij al een verklaring waarom ehm uh, Maarten Boxem de enige is die dikgedrukt is, zou dat aanvoerders zijn? Aanvoerders denk ik. Ja. Ja. ja. Oké. Okay. Ik denk niet omdat hij de enige die ja is dat hij dan eh uh, het belangrijkste gemaakt hoort. Je weet wordt. het niet hè, als dit ingevuld is door NIA, dat zou best kunnen. Ja. Dat ik, ik zo zijn die ja. Uh, is wel zo. Ja. Ehm um, nog een paar andere dingen die me opvielen, maar ja, goed. Uh, eh er het ritertje Sten en yeah. Steenbergen. Sten, is dat een naam? Ik wist het ik bij deze Sten van Steenbergen. Is wel echt goede alliteratie. Misschien misschien probeerde zijn vader Stein op te schrijven en was hij de i vergeten? Oh ah, ja. Ja, maar misschien ja. is het ook een hele hele bekende naam, maar Of heet hij Stan op zijn Engels, maar heeft de persoon van de burgerlijke stand het verkeerd begrepen? <laughs> kan ook, ja. ja. <laughs> Ik weet het niet. Uh, andere dingen die we opvieden. Jan Christian. Dat ja. is een dubbele naam, maar wel zonder spaatsie. Maar wel met twee hoofdletters. <laughs> ja. Goed punt, <laughs> goed punt. Ik weet niet en of, of dat... Van de... Dat hoor je toch niet ja. met twee hoofdletters te schrijven dan? Ik heb geen idee hoe dat werkt. Huh? Ik vind bijvoorbeeld dat hij Jan het Heerre Vijf is met een streepje, maar dan wel met de Jan met een kleine letter. Ja, ja. Ehm um, verder niet heel en, veel boeiend te zien. Oh nee, ja, uh, kees uh, de naam van was. de trainer vond ik ook nogal eh uh, Ja, Stoyan. Dat is ook niet een naam die je heel vaak hoort volgens mij. Nee, dat klinkt dat klinkt vrij eh uh, eh uh, Oost-Europees denk ik. Ja. Ik zie dus een zo hele grote harige uh, Bulgaar of zo voor me, zo een een beul. Ik weet niet of dit nog leuk is eh. Uh. Ik <laughs> denk het niet eerlijk gezegd. Nee. nee. Nee. Nee, dus ja. Bij sorry, deze bij vast, deze sorry voor alle racisme hierin eh uh, ja. Ja. We zijn gecanceld. Ja. Dus als we hierna geen aflevering meer hebben, dan weet je waar het door dan komt. Dan weet je waar het door komt. Ja, dat eh uh, omdat ik in geslagen in elkaar geslagen ben door haarige Bulgaren, denk ik. Ja. <laughs> ja, gelukkig spreekt hij meestal geen Nederlands. Oh wacht. Nee, dat speelt. Nee. <laughs> dan magt dan ook weer. Case Douglas, is ook gek met OE. Ja of of de vader is of de degene die de naam verzonder heeft is glazenzetter of eh uh, eh <laughs> Ja, wat eh uh, wat wil je in het raam hebben? Wil je er glas. glas in lood? Dooglas, ja. ja. Ah. <laughs> en verder ja. Dus En Stoian en de buiten eh uh, heet Francke. En die hebben dus allebei ja. van achteren. Ja. Nee, dus het is de enige die eh uh, die er bezwaar tegen gemaakt heeft om eh uh... met naam en toenaam erbij te zijn. Dus ja. zou het dan een eh uh, arts zijn of een iemand die ja. in het gevangeniswezen werkt? Ik weet het niet. Eén heb, heb ik nu gegoogeld. Ja. Gewoon uh, random. Uh, Wilco Hazeleger. Ik dacht even dat hij iemand anders was. Ja. Maar eh uh, eh uh, uh, nee, uh, ik dacht is het een andere die gast van de um, van de sportbox die eh uh, eh uh, die dat King of the Court shit organiseert hij het ook Wilco. Ja. Ik dacht even oh zo die gast zijn, maar die is het niet. Oké. Okay. Deze man is professor doctor ingenieur en decaan van de faculteit geowetenschappen en hoogleraar climate system clapt de uh, en hoogleraar climate system science aan de Universiteit Utrecht. Toen maar. Ja, is die gast wel heel slim. Professor doctor ingenieur. Ja. Even kijken hoor. Eh uh, al Jan Christian is weer heb ik ook heb gezocht gegoogeld. Ja. Eh uh, ik krijg een overleidingsbericht. Oh shit. Deze <laughs> fietser uit Utrecht. Nou, ah. nou. Weer wat geleerd. Heel mooi. Stan van Steenbergen die eh uh, is marketingcoördinator van de Helling. Oké. Okay. En zit ook op TikTok. Dan mag geen beetje aan de bak, want de Helling is niet zo heel pakket. Dat ja. dat is toch gewoon de helling van eh uh... Tivoli, Tivoli toch? Tivoli dan, ja. ja. Ja. Nou. Ja, het is wel oké okay bekend, maar als je buiten Utrecht tegen iemand zegt eh uh, de helling, ik weet niet. Ja. Als ze daar altijd op komen. Maar goed. Mi en hij is ooit geïnterviewd door eh uh, het Brabants Dagblad, zie ik. Oh. Als hij met zijn oma Tommer. met zijn oma op een bankje in de bos. <laughs> zo zo degene die Uh, de aanvoerdersnaam verzonnen heeft, zou je die een vechtwoord doen? Stojan? Nee, Maarten. Oh, en Boksem. Boksem. Oh, Maarten Boksem is Associate Professor of Marketing Management. Wat een fucking nerd allemaal, jongen. Rotterdam School of Management. Dokter is hij ik, ook. Ga ik Martin Schluter ook weer even googlen, als we toch bezig zijn. Ja. Senior Manager Portfolio Esri Nederland. Oké. Okay. Ja. Geen idee. Nou, laten we even zeggen, het is een hoogopgeleid team. Ja, maar ja, goed, het is volleybal. Ja. Dus je kan op de donder op zeggen dat ze wit zijn en hoogopgeleid. Gemiddeld wel. Ja. Of Bulgar. En wat daar ook nog opviel. <laughs> ja, en een Bulgarische trainer. Wat <coughs> ook opviel op de, de website van Boni. Ja. Ze hebben een webshop. Oké. Okay. Zoals, je, dat kunnen we ja, ja, kopen je, in de ja, webshop. Je, naar, uh, dus dus rechts, rechtsboven heb je een webshop. Ja. En dan kom je dus op een, een, een linkje van volleywalshop.nl slash clubshop slash vvboni. En dan kan je dus, wat we bij Switch ook hebben... Je eigen um, kleren en dan, bestellen en zo. Ja, je warmloopshirtjes en, en, en vesten en broeken en zo. Maar dat kan je gewoon bestellen. Ja, gewoon in de juiste kleuren. Ja, met een logootje erop. Ja. Je vindt het fucking briljant. Ja, ik denk dat dat redelijk goed te maken is. Ja, het is, er is gewoon een soort van een volleyball soort, shop. Eh uh, ja, clubshops. Ja. Ja. Wie hebben er nog en meer? Maar maar meij dat niet. Weet ik niet. Kunnen we kunnen we zien wie dat oké is? Eh ja, als je rechtsboven naar clubshops gaat. Ja. Oh ja. Dan kan je gewoon eh uh, mm. kijken wie het heeft. Oh ja. Dan Volley Tilburg, Boni, Ovoko. Sterco Voco Novo VVAB Volleybalvereniging Tor. Ik ken deze mensen maar niet joh. Visse EP SV dat zal wel Eindhoven zijn. Ehm uh, volleybalclub. Volleybalclub Eindhoven, Eindhoven, veel sportvereniging. Ja. ja. Ja, je kan dus je merk eh uh, eh uh, kiezen en dan kan je ja, je moet even contact met ze opnemen, kan je dus dat breekbaar fixen. Ja. Maar wat nou als ik een volledig full kit VV Boni trainingspak koop? Ja. Yeah. En vervolgens ehm um, misschien ook een pruikje en een andere bril ofzo. Ja. Yeah. En vervolgens ergens in een tuin gaan zitten schieten terwijl de ringdoorbell aan, uh, nog aanstaat. Eh <laughs> uh, ja, dat vind ik echt wat voor jou. Ja. Ehm <laughs> um, ik weet dan niet zeker of het VV Boni goed goed duidelijk en zichtbaar is. Ja. Yeah zou ik een spandoek meenemen, zou ik nou keurig zijn die eh uh, die cameraatjes niet. Nee hè, nee. Je logisch. Misschien eerst eerst naar die camera toelopen met je borsten, want kijk, Favor ja. Bony. Ja. Ja, prima hè. <laughs> de man is eh uh, wit, ongeveer eh uh, 1,80 eh uh, en u ziet hem hier van de camera weglopen terwijl hij zijn broek uitdoet en vervolgens gaat hij op de brievenbus zitten. <laughs> Bent u of kent u deze man? Neem wel contact op met de plaatselijke politie. Ja. Leuk mee, wel goed. Dat is toch dat is wel het meest interessante item van opsporing verzocht in in jaren denk ik. De brievenbusschrijter. Nee, weet je hoe ze me gaan noemen in de krantenberichten? De boodschapper. De grote boodschapper. Ja. Nice. Nice. Oké. Okay. Nice. Nou ja, dus eh uh, als je zin hebt om een bony shirt te kopen eh uh, voor die wassportwinkel.nl/clubshops/vvbony. Ik raad het niet doet, aan of... om je mensen hun briefjes te gaan schrijven. Ja, dus maar niet te doen voor een filmpje doen. Ja, laat het, ja, precies. Ja. Oké. Okay. Uh, eh ja, de website website erna. Oh, ja, website er, hè? Ja. 13 oktober. Yes. Thuis om 07.30 van onderach. Mhm. Mm Battle of the Switches. Battle of the Switches. Ja. Dan gaan we even for once and for all duidelijk maken dat het er maar één switches, dat is VV Switch uit Utrecht. Ja. En niet Switch, switch Hooglanderv. Hooglander nee. Nee. En wat hebben die tot nu toe gedaan? Of nog niks. Eh uh, die hebben de eerste wedstrijd 3-1 gewonnen van Vollem uit Emnes. Oké. Okay. Ja. Hm. En ehm um, even kijken. Ja. Uh, eh uh, Gelanders, Gelansrijk. Ja, dus, ja, ik weet ik niet ik weet niet hoe, hoe hoe sterk. Dat is natuurlijk na één een, een wedstrijdronde lastig om te zeggen hoe sterk Volley uh, is. Ja. Want je hebt dus de eerste set met 29-27 gewonnen en dan hebben ze het helemaal aan het lopen. 5-13, 25-17 en 25-15. Ja. En ehm hebben die ook een site? Die hebben zeker een site en fucking een lelijke site. Eh uh, switchvolleyball.nl. Oké. Okay. O, oh, ja, dat is wel eindelijk. Ja. En ze hebben hun website nog niet helemaal geüpdatet. Als je gaat naar uh, Heren 2, dus dan ga je naar, uh, wat is het, senioren. Oké. Okay. En dan uh, links... Jongens, binnen. het heet een drop-down menu. Het bestaat ja. al een tijdje. Oké. Okay. Ze hebben ook gewoon zo'n goedkope site. Ze hebben, zeg maar, een site zelf gemaakt, waardoor de ad-blokker de advertentie ook niet herkent als advertenties. Nou ja, dat, dat is toch alleen IT maar slim. Ja, dat is ja. heel knap gedaan. Eh uh, ja, nee, ja, heren 2. Ja. Even kijken. Heren 2 hè, was het maar die die ja. spelen officieel in de eerste klasse volgens mij. Ja, ze zijn. hebben hun website toch niet geüpdate. Dus wil okay. dus vorig jaar eh uh, eh uh, eerste klasse. Dat yeah. er staat ook nog inderdaad eh uh, Dus ze zijn 2020 21. Ja, dat denk ik. Oké. Dan zijn het of dat ze best pittig zijn of dat ze op hun retour zijn. Ja. Ik weet het ook niet. Ze hebben ook alleen maar voornamen lijstje. Ja eh uh, ze hebben een Michiel en een Michelle voor waren natuurlijk. Mhm. Mm en ze hebben een dat viel mijn uh, mijn oog op een Ignatius. Ignatius. Ignatius. Of fucking Ignatius ken jij? Ignatiusen. Nee, maar zou het niet kort zijn voor Ignatius ofzo? Ja. Um. Nou heb ik even gekeken op het eh uh, de website van het eh uh, het meters instituut. Ja. Eh uh, die houdt eh uh, de voornamenlijst bij. Ja. Uh, meertens.knaw.nl kan je zeg maar je eigen naam ook in tickets bijzonder geinig. Ja. Ik weet dus bijvoorbeeld dat in 1984 dat jaar dat ik geboren ben en er nog zeven andere koer te zeggen geboren in Nederland. Oké. Okay. En ik heb dus ook Ignatius even ingevoerd. Hm mm hm. Maar Ignatius komt zo weinig voor dat het dus eh uh, omwille van de privacy niet vertellen hoeveel het is, maar het is dus minder dan 5. Zo. Dus in totaal die er bestaan. Ja. En uit interesse Ignatius Oh, dat is een goede, ga ik gelijk afdoen. Ignatius. Ah, ja, dat zijn er wel meer. Oké. Okay. Maar eh uh, het is ook een aflopende zaak, want de laatste ik ga ik wel 2016 zijn er nog zeven geboren. Oké. Okay. In kijk, zeg ik zeg dat goed. Dan ben je ook best wel klassiek, toch ja. als je dat als je je kind Ignatius heet. Ja, stond. maar ja. Is dat biblies? Ignatius Latijn. Ja, er is naam wat ge uh, gewoonlijk keer verband gebracht met het Latijnse Ignis vuur. Het is echt onzeker. Er zijn verschillende heiligen met deze naam Ignatius, bis de bisschop van Antiochië, Martelaar onder Trajanus, omstreeks uh, 110 na Christus. Hm. Bla, bla uh, nou ja. Hulpgepleegd. Er zijn meerdere meerdere meerdere uh, heilige Ignatius. Dus uh, Ignatius I, Ignatius <laughs> II, Ignatius III. Oké. Okay. Uh, ja, maar het is uh, ja. niet een veel voorkomende naam. Als je dat eh uh, invoert, dan zie je ook het grafiekje hard achteruit gaan. Het hoogtepunt was in eh uh, 1960, toen werden er 31 geboren in Ignatius <laughs> II. Ignatius II. Ja. Oké. Okay. Ja. Verder uh, viel me nog één ding op op de website van Switch Hoog Rondeveen. Ja. Ze hebben een kopje sportiviteit en respect. Waar dan? En eh uh, onder eh uh, organisatie. Zij betreut ook een webshop hè? Oh ja, fuck. Maar hoe kom je dan terecht? Ja, gewoon op hun eigen website. Nee, is en dan als je dan nog doorklikt switchvolleyball.teamshop.club. Oh, ja. oh ja. Dat is blijkbaar gewoon eh uh, in de mode, maar je krijgt ja. er niet echt iets uit of zo. Sportshirts. Kan ik dan nu gewoon Ja, dus dan gaat hij gewoon door naar een shot van algemene website met gewoon ja. Yeah. Gewoon al zeg maar gewoon shotjes. Schilde gewoon shotjes, ja. Ja, zonder logo. Ja, het is wel raar. Ik wil, dan wil ik wel gewoon een, een Switch hologram vent shirt kunnen kopen. Ja, ik ga het niet doen, maar ik wil het wel ik ga ga het. Niet doen, maar ik wil het wel. Ja. Zo oranje en blauw, sowieso niet echt een gauw combinatie. Maar ehm um, dankje er van voor al respect. die tijd en respect. Al die eh uh, eh uh, al die fancy films met met de heb je die filmcovers ja. nooit gezien met blauw en oranje dat is een hele 파 티k and vast. orange yeah, ja ja yeah. dat eh uh, uh, maar goed sporteerrespect ja hoe ja, werkt sportiviteit dat sportiviteitrespect nou ja het is die website eh uh, switchvolleyball.nl/sportiviteit-respect ze praten echt tegen je tenslotte zo 2016 trouwens ze praten echt tegen je alsof je een kleuter bent eh uh, spelplezier teamgeest en vriendschap vinden wij heel belangrijk daarom accepteren we elkaar zoals we zijn Vinden wij het fijn om gestimuleerd te worden? Dan mag ik echt niet ja. meer tegen worden. Het is zeker fijn om gestimuleerd te worden. Uh, uh. Geef wel een ander compliment, een compliment omdat het veel prettiger is dan commentaar. Nou ja, respect vinden we belangrijk. Daarom pesten we elkaar niet. Daarom blijven we van elkaar en van elkaar spullen af. Oké. Okay. En daarom houden wij er niet van dat dingen kapot gemaakt worden. Sportief zijn vinden we belangrijk. Daarom mopperen we of schelden we niet op de scheidsrechter. Hoe weet hij dan dat hij het fout doet? Deze kan ook wel eens een fout maken. Ja, dat moet hij toch weten dan, of niet? Mopperen of schelden we niet op tegenstanders? Nou, wat, wat, wat zijn we dan aan het doen met z'n allen? Deze vind ik wel grappig. Hygiëne en veiligheid vinden wij belangrijk. Daarom gaan wij met ons team altijd douchen na een training of een wedstrijd. Dit vinden wij niet alleen hygiënisch, maar ook gezellig en goed voor de teamgeest. Dit dit klinkt gewoon ehm um, als de luizenmoeder. Ja. Echt hè? <laughs> dit vinden wij niet graag, dit vinden wij bijzonder. Laten we de kleedkamer en doucheruimte schoon achter. Ik zie weer een eh uh, mogelijkheid voor een shirt en een en een grote boodschap. Bo een een taak voor de boodschapper. Ja, precies. Sportief zijn vinden we belangrijk, daarom juichen we voor het punt dat we zelf maken. En geven we geen vernederende reactie op een fout van de tegenstander. Oh, fuck no. Ik, ik, ik ga dit uitprinten. Ik ga het meenemen naar de wedstrijd. Ik ga, no way dat deze mensen zo fucking braaf zijn. Eigenlijk moet je het, op, op, als het kan, op A3 uitprinten. En gewoon op een bordje zetten. In zijn zetten kleedkamer en hangen. En zo naast de, de dinges. Ja. Ha, ha. Zo grote flip over. Ja. En dan een penis erop het... tekenen. <laughs> een inside joke. Ja. Eh uh, zo is het nog van de Veen is dat is dat Bijbelbelt? Nee toch? Eh uh, weet nou, ik echt niet. Ik Nijkerk is natuurlijk niet zo ver daar vandaan. Dat is wel Bijbelbelt toch? Ehm um. Bunschotsparkgebouw. Ja, ik denk dat het er wel langs langs strijkt. Ik moet even kijken want ik weet niet zo goed waar Hooglanderveen ligt. Hooglanderveen is ja het, het, zeg maar ehm um, als je Amersfoort hebt. Ja. Amersfoort wordt zeg maar, omringd door eh eh ehm de A28 en de A1. Mm hm. De A1 loopt van eh uh, nou zeg maar van Amsterdam richting eh uh, richting het oosten. Dan zeg met maar, boven de A1 daar ligt eh uh, Ja, is Hooglanderveen. dus Hooglanderveen. Correct. Ja. Ja, volgens mij is het echt ondertussen wel aan Amersfoort ja, het zit vast. Ja, Twitter nagenoeg aan vast, zo ja. te zien. Ja. Aglomeratie Amersfoort. Aglomeratie Amersfoort. Ehm um, en als ze dan kijken, want ik kan een kaartje van de Bijbel beld. Ja. Eh uh, Kunnen we die dan projecteren op maps? Nee, dat dat kan dan weer net niet, maar dan ga ik wel met mijn nieuwe topografische kennis even kijken of ik daar uitkom. Zo te zien ligt het er net buiten maar het zit wel net bijna ja. een eh uh, vrijchristelijke eh uh, eh provincie denk ik. Nee, niet een provincie, hoe heet ze? Ink. Een gemeente. Gemeente? Ja. Ja. Nou ja, het zou me dus niks verbazen als Zwitser gewoon een veen ook eh uh, licht is Christel, licht noemen. christelijk is. Ja. <laughs> een kleine voorkeur voor de heren heeft. Het bestaat 50 jaar zie ik. Ze zijn gruwelijk gegroeid. Oké. Okay. Volgens eh uh, het algemeen dagblad Weet oh, u ze hebben een vertrouwenspersoon. Netjes. Misschien moet je daar eens mee wel. gaan praten als je van ze verliest. Als <laughs> oh, ze meerdere locaties joh. Ja, ja, ze hebben het dropshuisen de Dissel. Ja. We hebben ook nog twee andere plekken ja. waar ze kunnen. The Brink en The Brown. The Brown ja. James. Eh. Uh. Nou, ik zie hier dat ze vandaag ook ehm um, in hun kalender dat ze naar eh uh, het weekavolleybal zijn gegaan. Dat kan. Ja, ja. Vandaag speelde de dames tegen Kenia. Hm. Ehm een beetje gelijk wanneer het opgenomen is. 3-0 gewonnen. Heb je gekeken? Heb niet. Nee, ik heb niet gekeken. Hm. Nee. Geen kind aan. Sleur ja. Was echt eh uh, makky. Ja. Eh uh, stands was hakken in de competizione. Ja. Ik eh uh, kijk pak even de standen wij. Ja, ze er zijn nog er niet heel veel wedstrijden gespeeld, volgens mij maar 3. Nee, meer. Meer? 5, 6, 6. Ja, dan er zijn 60 geschilderd. Nee, 33. Sorry. Jezus. Ehm ja, sorry. De, oh, um, oh, sorry. Ja. Dat mag niet. Sorry Hans. <laughs> sorry, het zwet zo kromme heen. Ook. Eh uh, ja, goed. Er zijn eh uh, zijn eh uh, drie wedstrijden gespeeld. We hebben de twee eh uh, behandeld. De andere wedstrijd die gespeeld is is eh hè, dus we zullen toch allemaal behandelen. Eh uh... Oh nee, we hebben we hebben het allemaal besproken natuurlijk, want we hebben ons ja. eigen wedstrijd ook besproken, ja. Ja. Eh ja. uh, Dus Geeststad er Gemeenie en eh uh, Switcho Gronven hebben allemaal 3-1 gewonnen. Ja. En eh uh, wij en Bonnie en eh uh, Vorleem hebben allemaal een zetje gepakt. En daarmee zijn dus eh uh, Switcho Gronven is koploper. Mm hm. Met het beste zetcoëfficiënt. Nou, je uh, hebben niet de meeste punten tegen. Dat is mooi. Nee, we zijn dus minder slecht dan Vorleem voorlopig. Namens mm -hmm. staan we 5de. Maar goed, oh, uh, Tovov oh. Willemina Avalsleos oh. en eh uh, Uh, A.G.A.V.S. hebben nog niet gespeeld. Koert de Keijzer, Soesterberg. Yeah. A.G.A.V.S. Uh, is switch aan via kampioen.nl? Kunnen we voor de vorm ja, even kijken. Ik denk het niet. Doet hij het dan weer? Doet het niet. Doet het niet, hè? Nee. Pelle, get shit yep. together. Um. <laughs> hij <laughs> weet niet eens ja. dat hij weer online <laughs> moet <Ja>. zijn. <laughs> dus... Eh uh, dat zijn we rond hebben. Okay, we hebben alles besproken. Ja. Volgens mij wel. Ja. Ehm um, Mooi. Wil je merchandise kopen van eh uh, deze fantastische podcast? Ja, ga dan naar kleriken van de keizer.nl. Schrijf je met E lang ij zet of kort ij zet? Eh uh, En wil je met ons in contact uh, komen? Eh uh, doe dan een appje naar één van ons twee. Ja. Of eh uh, mail naar kroniek van het kampioenschap@gmail.com of eh uh, ga naar Twitter naar kroniek kampio of ga naar kroniekvanencampioenschap.nl. Dank voor het luisteren en tot op het kampioensfeestje. Proost. Hey. Proost.